Shema Yisrael Adonai Ik wilde beginnen met het voorlezen van Psalm 103, een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw zieken geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heer doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede van de Heere is van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Over wie hem vrezen? Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen? De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u, zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. En dan wil ik even een klein stukje even bij stil blijven staan. heel eventjes. En dan wil ik even vragen, Matthijs. En Grace of ze even hier naar voren willen komen. Ze weten er al fijn. Dus. Dat gaat even over zover het oosten is van het westen. Zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Ik wil het eventjes zichtbaar maken. Mag jij deze even vasthouden en zo voor je laten, laten zien. En jij zo. West. Hou maar even boven je hoofd. Mag je zo ver mogelijk van elkaar van, van, vandaan gaan. Zover gaat Yahweh onze zonde van elkaar wegdoen. Maar is dat nou zo? Kom eens even hier allebei. Zie je wat er gebeurt? Als ik nou jullie meeneem, zo. Dan zie je dus dat het westen en het oosten schuift op. En als ik zo ga, dan zie je dat wat eerst net het oosten was... dat Grace weer met het westen meegaat. Dus wat bedoelt Java daar nou mee? Met andere woorden, het oosten en het westen ligt tegen elkaar aan. Mijn inziens, wat ik denk, is dat Java zegt... Je hebt je zonden altijd heel dichtbij je. Maar ze raken je niet meer. Dus hij doet ze van je weg. Maar dat wil niet zeggen dat ze dus echt heel erg ver weg zijn. Nee, en daarom heb je ook heel vaak van die hartzonden. Hey, dingen waar je heel snel in valt. En toch zeg je, ja, we mijn luisteren. Ik heb je er los van gemaakt. Laat, laat het daar ook zitten. Hey, pak ze niet terug. Pak ze niet weer. Ja, dankjewel jongens. Geweldig dat jullie eventjes wilden helpen. Dat was eventjes een... Klein uitstapje. Wordt heel vaak gedacht van, uh, het is heel ver van ons weg. Ik denk dat het niet zo is. Het is al verschillende keren vanmorgen voorbijgekomen. Over tekenen van Yahweh. In bepaalde stukjes die je zeg maar, zo gelezen hebt. Ook in de parasha. Komt dat ervoor. En daar wil ik het dus, zeg maar, over hebben vandaag. De tekenen van Yahweh. Wat zijn dat nou? Wat zijn nou de tekenen van Yahweh? Ik wil beginnen in Genesis 9, vers 8. Bij Noach. Noach, die krijgt van God te horen, dat God tegen hem zegt, Noach en zijn zonen met hem, zie, ik maak een verbond met u. En niet alleen met u, maar met je hele nageslacht. Dus alles wat volgt uit Noach, en ik denk dat wij daar ook dus onder horen, want als je echt gelooft dat Noach met in totaal acht zielen eigenlijk overgebleven zijn van de zondvoet, dan kan het niet anders dan dat wij ook nageslacht zijn van Noach. En met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee, de dieren van de aarde met u, van alles wat uit de aarde is gegaan, de vliegen, de muggen, noem maar op, alles, tot alle dieren van de aarde toe, maakt hij een verbond. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van de vloed zal worden uitgeroeid. Dat is een belofte voor eeuwig en die staat nog steeds. God heeft u niet ingetrokken. Er zal geen vloed meer zijn om de aarde te gronden te richten. Dat is de belofte die Noach en zijn gezin en alle die erna volgen, meekrijgen. En God zegt dat is niet alleen maar mijn belofte die ik doe. Nee, ik hang daar ook nog een teken aan vast. Zodat je het goed kan zien. Dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u, Noach, en alle levende wezens die bij u zijn. Alle generaties door. Tot in eeuwigheid. Nou, dat is nog steeds niet voorbij, hè? Die eeuwigheid, dat gaat nog steeds door. Dat loopt ook nog steeds door. Dus daar zijn we ook nog steeds getuigen van. Mijn boog, zegt hij, heb ik in de wolken gegeven... die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Betekent dat nou dat het voor de eerste keer dat die boog verscheen? Dat geloof ik niet. Ik denk, zodra het geregend heeft... als het al geregend heeft... dan was die boog, hè, als de zon scheen... het was een heel normaal natuurlijk verschijnsel. Dat kun je ook helemaal uitleggen... Hè? Het zonlicht wordt gebroken in het water en daardoor krijg ik dus het spectrum te zien van de kleuren. Maar God maakt gebruik van een heel natuurlijk iets om daar zijn teken aan te verbinden. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt. Dat ik, zegt Jave, dus niet dat wij, maar dat hij... Aan zijn verbond zal denken dat er tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees is. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Betekent niet dat er dus geen vloed meer komt. Dat hebben we natuurlijk in 1953 hier in Nederland gehad. Er is ook een hele grote vloed geweest waar veel mensen zijn omgekomen. Dus dat gebeurt nog steeds. Dat gebeurt ook wereldwijd nog steeds. Maar niet meer dat die vloed over heel de aarde zich zal uitstrekken en alles zal verwoesten... en alle leven zal vernietigen. Als deze boog in de wolken is... zal ik hem zien... en denken aan het eeuwig verbond... tussen God en alle levende wezens... van alle vlees dat op de aarde is. Nou, dat is opmerkelijk, hè? Dat Yahweh degene is die zich, zich moet herinneren... aan het verbond... wat hij zelf gemaakt heeft... tot in eeuwigheid. Ik vind dat zoiets geweldigs. Van, wij zien het als bevestiging. Hè? Dus wij krijgen die boog ook te zien... Maar die boog is dus niet zozeer voor ons, maar het is meer voor Jaren, opdat hij zichzelf daaraan herinnert. Oh, dat is waar ook, dat heb ik beloofd en dat zal ik ook blijven doen. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb, tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Nou, heel bekend hè, zo'n boog. Soms zie je er zelfs twee, hè? boven elkaar, dan gaan we naar Abraham, Genesis 17, vers 9. Verder zegt God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen. U en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Ook hier weer, het gaat tot in generaties door. Dus God maakt niet zomaar een verbond tussen één persoon en houdt het daarbij. Nee, het gaat altijd verder, de generaties in. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al die mannelijk is bij u, moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dus ook hier weer een teken wat hij geeft aan het verbond. Het is niet zomaar een verbond, nee, je moet een teken hebben. Je moet je eigen laten besnijden en dat zal dan als teken gelden tussen het verbond van Yahweh en jou. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden al uw generaties door.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 Het stopt niet. Gaan we naar Mozes, Exodus 3, vers 1. En Mozes hoede het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En waar was die berg? In Midian, hè? Want daar leefde hij, daar hoede hij de kudde van zijn schoonvader dus het was een berg in Midian en niet een berg in de Sinai, zoals gedacht wordt. Nee, het was een berg in Midian. En de engel van Java verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik brandde in het vuur, maar hij werd niet verteerd. Nou, hij zal waarschijnlijk vaker wel een brandje hebben gezien in de woestijn, want ik kan me indenken dat met die hitte dat het wel vaker ontvlamt. Maar dit was raar. Hier staat er dus iets in de brand, maar het verteert niet. De struik blijft gewoon zoals die was. Nou, daar heb ik ook een plaatje bij, hè? je ziet het branden. Maar er gebeurt verder helemaal niets met heel die struik. Nou, dat is raar. Dus wat doet hij? Hij gaat kijken. Mozes zegt, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken... waarom de doorstruik niet verbrandt. Want dat is niet normaal. Nee, dat zijn geen dingen die normaal zijn. Zou de weer wel geweldig vinden, maar... Toen Yahweh zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doormstrak en zei, Mozes, Mozes. En Mozes antwoordde, hier ben ik. En Yahweh zei, kom hier niet dichterbij, door uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Dus hij gaat er naartoe en op het moment dat hij zeg maar dichterbij komt, krijgt hij een stem te horen van Yahweh. En die zegt tegen hem, Mozes, dit is heilige grond waar je bent, want ik ben hier aanwezig... En doe de schoenen van je voeten af. Hij zei verder. Ik ben de God van uw vader. Dat was Amram. Heen? Dat was de vader van Mozes. Dus ook een teken dat de vader van Mozes ook echt jawed diende. Maar anders zou hij niet genoemd worden. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dus dan wordt het verder doorgetrokken naar het verre voorgeslacht. En Mozes bedekte zijn gezicht. Want hij was bevreesd God aan te kijken. Dat was toen nog zo. Hè? Dus hij komt op het moment bij die braamstruik of die doornstruik. En hij was bevreesd om Yahweh aan te kijken. Dat verandert hè, in de loop van de tijd. Het wordt zelfs zo dat hij van aangezicht tot aangezicht met Yahweh spreekt. En dat hij dan zo gaat stralen dat Israël Mozes niet meer aandurft te kijken. Dus zo verandert de, het hele gebeuren eigenlijk... Als je in de aanwezigheid van Jawa komt. Dus als eerste ben je verschrikkelijk bevreesd. Want Hij is een heilige God en dat blijft Hij ook. Maar op een gegeven moment krijg je een relatie met Hem. En dan word je niet meer bevreesd om te kijken, zou je kunnen zeggen. Maar het gekke is, dan ga je zelf wat uitstralen. En dan worden de mensen die worden bevreesd om jou aan te kijken. Omdat je iets van God uitstraalt. Nou, dat is mooi. hè. Ja, wij zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien... en heb een geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Het is dus niet zomaar ergens in het achteraf gebeurd. Nee, ja, wij weten ervan. En dat is mooi, hè? Want ook wij roepen soms om hulp. En ook wij ervaren soms dat het net lijkt alsof je er niet doorheen komt. Dat er iets tussen zit. Maar toch zegt Javé, ik heb ervan gehoord. Ik weet ervan. Ik ben erbij betrokken. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren... en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloedt van melk en honing naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten... de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Dus vanaf het allereerste begin dat Mozes geconfronteerd wordt met Javé krijgt hij het plan van Jawe te horen. Het ging er niet over dat hij maar drie dagen in de woestijn zou komen en weer terug zou keren. Nee, vanaf het allereerste begin legt Jawe het plan neer. Jullie moeten naar Kanaan. Dat is het gebied waar ik wil dat jullie naartoe gaan. En niet alleen maar een feest gaan vieren in de woestijn en dan terugkeren in slavernij. Nee, jullie gaan naar het gebied van de Kanaanieten. Nu dan, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen... en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Dus heel duidelijk, het onrecht wat gebeurt met de Israëlieten... is tot voor de troon van Yahweh gekomen, zou je kunnen zeggen. En Yahweh heeft het ook serieus genomen. En gaat er ook serieus mee om. Nu dan, ga op weg, Mozes. Ik zal u naar de farao zenden... En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Nou, geweldig hè? Geweldige boodschap. Mozes die eigenlijk al van de start zelf de verlossing wilde teweegbrengen, die Die Egyptenaar dood, omdat hij denkt dat dat in zijn macht ligt. Moet vluchten. En nu de opdracht krijgt van jou, ik heb jou uitgekozen om mijn volk uit Egypte te leiden. Nou ja, zelf zou je zeggen, wat zou er toch geweldig zijn. Hè? Ik bedoel, dan is het een bevestiging van iets wat hij al heel, heel lang gedacht heeft. Dat hij het volk uit Egypte zal leiden. Maar bij Mozes is het toch iets andersom. Mozes zegt tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Of hier nou ook nog de angst bij zit. Omdat hij had natuurlijk wel iemand vermoord. Hè? Dus dat hij bang is voor de straf die hij kan krijgen van de farao. Want in die tijd was er geen verjaring. Hè, wat wij nu tegenwoordig wel hebben. Misdaden die verjaarden niet, die bleven gewoon. Dus best kans dat hij dacht: van ja, op het moment dat ik zeg maar Egypte binnenstap. en mijn eigen in de nabijheid van de Farao begeef. dan is dat misschien wel het laatste wat ik gedaan heb. Maar Java zegt: voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Dus weer een teken. Als u het volk uit Egypte geleid hebt. Zult u God dienen op deze berg. Dus dat is het teken. Op de heb zullen jullie mij dienen in Midian. Als teken dat ik jou gezonden heb. Dus dat is een bevestiging. Dat lag toch heel ver in het verschiet eigenlijk. Maar Mozes krijgt al de zekerheid. Dat als je hier terugkomt. Op deze berg. Dan weet jij zeker dat ik jou gestuurd heb. Mozes vindt dat niet voldoende. Mozes zegt tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Want ja, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is natuurlijk een heel vaag gebeuren. Hè? Daar hebben we wel eens vaker van gehoord. Daar werd natuurlijk wel eens vaker van, van, ja, van gesproken. Maar ja, wie is dat nou eigenlijk? He? Mozes kende hem dus niet persoonlijk. Dat is eigenlijk heel duidelijk wat hier uitkomt. Van wie bent u nu eigenlijk? En wat is uw naam? En hij is de eerste die de naam krijgt te horen. En God zegt tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei Java: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Het is de eerste keer dat Jave zich echt openbaart aan iemand van het menselijk geslacht. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven. Ik bedoel, ja, ik kan er wel komen. En dat is iets gaan vertellen tegen de Israëlieten. Maar het is maar de vraag of ze dat willen geloven. Ze zullen niet naar mijn stem willen luisteren. En zij ze zullen zeggen, wat een verrassing. Yahweh heeft niet met u gesproken. Nou, ik vind het heel frappant. Want daar word je zelf ook mee geconfronteerd. Althans al missen wij wel. Wij proberen ook af en toe zeg maar, de woorden van Yahweh door te geven. En mensen zeggen, gewoon staat tegen jou. Joh, dat heeft Yahweh nooit tegen jou gezegd. Kom nu toch man als je ziet hoeveel mensen de zonde houden, ga je nou echt zeggen dat al die duizenden, al die miljoenen mensen het fout hebben, en ga jij zeggen dat Jave dan tegen jou gezegd hebt dat het anders is, dat het Sabbat is ja, ik zeg, sterker nog, je kunt het gewoon lezen in zijn woord hij is niet alleen dat hij dus het zegt, maar hij spreekt het ook en hij heeft het op laten schrijven en Java zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand Mozes, en Mozes zei een staf nee, gewoon, ik heb gewoon een staf bij me hij zei: gooi hem op de grond. En hij gooit hem op de grond. En de staf werd tot een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Dus zo reëel was ook dat gevaar. Het werd echt, echt een slang. En Mozes was er bang voor. Dus het zal ook een behoorlijk grote slang zijn geweest, denk ik. En Java zegt tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. En toen stak Mozes zijn hand uit en greep hem vast. En het was weer een staf in zijn hand. Weer een teken wat Mozes krijgt. Moest luisteren: Ik ben Java en ik doe wat ik wil. Ik kan veranderen wat ik wil en ik kan aanpassen wat ik wil. Opdat zij geloven dat Java aan u verschenen is: De God van hun vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is niet zomaar een God, maar dat is een God die wonderen doet. Java zei verder tegen hem: Steek toch uw hand in uw boezem je kunt je bijna niet voorstellen. Hij steekt gewoon zijn hand zo in de boezem. En hij haalt zijn hand eruit. En zijn hand was melaats, wit als sneeuw. Dus alleen zijn hand, hè? Dus ook de rest van zijn lichaam niet. En melaatsheid. Het is nog steeds een verschrikkelijke ziekte. Maar toen was het helemaal verschrikkelijk. Dat was gewoon net als wat je nu eigenlijk met kanker en zo hebt. Het was een verschrikkelijk iets. Het was het gevreesde woord. Als je melaats bent, dat is eigenlijk het einde van je leven, je teert helemaal weg en er is niets aan te doen maar dan ook helemaal niets het gekke is dat wel voorzegd was dat er wel iemand zou komen die er wat aan kon doen de enige die men het kon genezen dat zou de Messias zijn en dat heeft hij ook waargemaakt toen Yeshua hier op aarde was Java zegt steek uw hand opnieuw in uw boezem en Mozes steekt zijn hand opnieuw in zijn boezem en hij trekt hem uit zijn boezem en zie hij was weer normaal als gewoon normaal vlees Twee tekenen die Mozes meekrijgt. Het zal gebeuren, zegt Java dan, als ze u niet geloven... ...het niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren... ...dat is dan die staf, dan zullen ze toch zeker naar het tweede luisteren. Ja? Dus als jij laat zien dat jij je hand in je boezem steekt... ...en hij is mijn laatst, en je haalt hem eruit en hij is weer helemaal genezen... Nou, dan moeten ze toch wel gaan nadenken van, moest luisteren, wat, wat is dit? Dit is niet zomaar iets, want dit zijn zulke grote tekenen. Dat moet wel de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn. En mocht het zo zijn, dat zij zelfs voor deze twee tekenen niet willen geloven... en niet naar hun stem willen luisteren... dan moet u water uit de nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dus ze krijgen er nog een extra ding bij... En het water dat hij uit de Nijl zult nemen... zal veranderen in bloed. Nou, dat is helemaal verschrikkelijk, hè? Dus dat je dus gewoon water schept uit de Nijl... wat eigenlijk de grootste levensbrengende rivier was... in die hele streek. En je verandert dat gewoon in bloed. En dat gaat ook gebeuren, hè? Dat heel die Nijl in bloed verandert. Maar op die dag zal ik de landstreek Goossen... Dan zijn we een stukje verder. Dan zijn we dus al in het stuk dat er allerlei plagen gebeuren in Egypte. Op die dag zal ik de landstreek Goossen waar mijn volk woont. Waar de Israëlieten wonen afzonderen. Zodat daar geen steekvliegen zullen zijn. Opdat u zult weten dat ik, Yahweh, in het midden van het land aanwezig ben. Dit wordt dus tegen de Vare gezegd. Op dat moment zul je weten. En waaraan zal hij dat weten? Hij zal zijn volk vrijwaren. ...en de Egyptenaren niet. Morgen zal dit teken gebeuren... ...dat er dus alleen steekvliegen zijn... ...in het heel Egypte... ...behalve in het land Gozen. Nou, waar... ...zijn er altijd de meeste steekvliegen? Op de plek... ...waar het meeste water is. Waar was het meeste water? In Gozen? Dus het is tegen natuurlijk... ...dat op de plek waar het meeste water is... ...en dat was natuurlijk... ...de, de, de Delta, ...het land Goossen dat daar geen steekvliegen zouden zijn. Want die beesten worden notabene geboren in het water. En daarom is dat een teken. Morgen, zegt hij, zal dit teken gebeuren. Dan zal het over heel Egypte zullen de steekvliegen zijn... behalve in het land waar mijn volk woont. Opdat jij zult weten dat ik, Yahweh, hier in het land Egypte aanwezig ben. Het laatste teken wat de vader ook krijgt. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geboren in het land Egypte treffen van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, Yahweh. En dat gebeurt. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. En dat is tot op de huidige dag, is dat zo. Als wij schuilen achter het bloed van Yeshua, dan zal hij ons voorbij gaan. Want dat heeft hij beloofd. Dat is de belofte die hij geeft. Want dit was een blik naar voren, naar Yeshua. Het bloed wat gestreken wordt aan de Dalet. En wie is de Dalet? Dat is de Messias. Op die dag moet u uw zoon vertellen... ...dit gebeurt om wat Yahweh voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. Exodus 13, vers 8. En wat moeten ze dan vertellen? Het moet voor u als een teken op uw hand zijn. Als een herinnering tussen uw ogen... opdat de wet van Yahweh op uw lippen is. Want... Yahweh heeft u met sterke hand uit Egypte geleid. Nogmaals, wat moet je doen? Je moet het als een teken op uw hand binden. De joden doen het gewoon letterlijk. Hè? Er wordt een kastje op hun rechterhand gebonden. Met banden eromheen. En er wordt een kastje op hun voorhoofd gebonden. Tussen je ogen. Maar wat bedoelt Yahweh hier nou mee? Wat doe je met je hand? Doen. He, dat is eigenlijk de plek waar je dingen mee doet. En zeker je rechterhand, he, dat is zeker in het westen is dat, he, in rechterhand, daar doe je dingen mee. De herinnering tussen je ogen, daar zit zeg maar, je herinnering, je wilsbeslissingen worden gemaakt in je hoofd. Met andere woorden, alles wat je kunt bedenken, alles wat je kunt verzinnen, dat moet gebonden zijn aan Yahweh. En alles wat je doet moet gebonden zijn aan Yahweh. Dus vanuit Yahweh moet je alles doen en moet je alles zeg maar naar voren brengen. Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen. Want Yahweh heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Nou daar kunnen we ook over meepraten. Ook wij zijn uit Egypte geleid. Uit het slavenhuis van de zonde. En wij zijn ook bevrijd. Dus wij horen ook dat teken op uw hand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 Aan al de geboden van Jave denkt en die doet. Dus niet alleen maar denken, maar ze ook doen. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken. Waar u als in hoererij achteraan gaat. Ik vond het eigenlijk wel mooi wat, uh, wat roos van morgen bad. Hè? Dat we mogen wandelen op die weg. En dat je eigenlijk niet die verleidelijke bloemetjes ziet. Nou, dat gaat eigenlijk hier ook over. Hè? Dat je dus gewoon je eigen hart en je eigen ogen zult bewaren. En alleen zult gaan kijken naar wat Java aan jou laat zien. En niet wat de wereld, en noem maar op, wil dat jij ziet. Opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet. En waarom? Zodat je heilig zult zijn voor uw God. Ja? Dat je zo leeft, dat je eigenlijk ook geen zorgen hoeft te maken. Maar je bent heilig voor God. Waarom? Omdat... Hij, Jawe is. Ik ben Jave, uw God, die uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben Jave, uw God. Hij blijft het herhalen. Ik ben Jave uw God. Hij heeft ons uit Egypte geleid. En waarom? Om ons tot een God te zijn. Je wordt niet zomaar uit Egypte gehaald. Je wordt niet zomaar bevrijd uit het slavenhuis. Nee, het heeft een bedoeling. Hij wil dat hij God kan zijn over ons en dat we hem navolgen. Deuteronomie 6 vers 4, luister Israël. Jawe onze God, Jawe is één. We horen dat elke Sabbat horen we dat hier klinken. Daarom zult u Jave, uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Bekende woorden, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerlegt, als u opstaat. Met andere woorden, op elk moment van de dag moet je ermee bezig zijn en moet je je kinderen erover spreken en het inprenten. Zijn ze niet blij mee, soms. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Nou, ik denk niet dat het echt zeg maar, erover gaat dat het letterlijk zo is. Maar ik denk dat het meer dat je dus je, je gedachten en alles waar je mee bezig kan zijn, dat je die zeg maar moet opdragen aan Yahweh. En alles wat je doet, dat je dat moet doen vanuit de geboden van Yahweh. Aan de andere kant snap ik ook heel goed dat ze dat echt letterlijk doen. Want je maakt het wel heel erg zichtbaar... U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Nou weer verpand hè, de deurposten waar dus ook het bloed aangesmeerd moest worden. Hè? En op de poorten om vrij gewaard te worden van de dood. Want dat was de bedoeling. <kluziek> Openbaring 7 vers 1. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Dat is dramatisch, hè? Als dat niet gebeurt, dan heb je dus ook geen regen, dan gebeurt er dus helemaal niets meer. En dan gaat in principe eigenlijk alles dood. Ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. Dus dat zijn vier aparte engelen die gekozen zijn om dus de aarde en de zee schade toe te brengen. En daar wordt tegen geroepen, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Zou dat zomaar er staan? Als Java al in de Torah geschreven heeft dat wij dus zeg maar ons een teken moeten aanbrengen op onze hand en op ons voorhoofd, Denken we dan dat dit er voor niets staat? Dat het zomaar iets is? Nee, ik denk dat het heel duidelijk een koppeling heeft met de Torah. Er moet iets verzegeld worden aan je voorhoofd. En dat bedoelde Java ook in de Torah. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren... 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 144.000. Nou, dan wordt er gezegd wie dat allemaal zijn... die 144.000, 12.000 van elke stam...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 En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. Nou, ik heb het nooit meegemaakt tot een schorpioen. Maar als je dat zo leest en je hoort het, dan is dat een behoorlijk heftige pijn. En als je dat dan vijf maanden moet doorstaan, dan is dat behoorlijk heftig, denk ik. Openbaar 13, vers 15. Nou komt er dus een beest ...uit de zee. En hebben we het macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest... ...opdat het beeld van het beest zelf zou spreken... ...en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden... ...gedood zouden worden. En wat doet hij dan? Het maakt dat men aan allen, kleine en grote... ...rijke en arme, vrije en slaven... ...een merkteken geeft op hun rechterhand en op hun voorhoofd. Nou is dat nog niet opmerkelijk? Als Yahweh in de Torah een gebod geeft... Dat wij op onze rechterhand en op ons voorhoofd eigenlijk een soort teken moeten hebben. Wat aan hem doet denken. Waardoor we alles doen wat Yahweh wil. En dan komt er dus een ander en die zegt, moet luisteren. Ik geef jullie een merkteken op je rechterhand en op je voorhoofd. Als je dat merkteken hebt. Of eigenlijk als je dat niet hebt. Het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Ik vind dat heel erg opmerkelijk. Het met andere woorden, de tegenstander die gaat exact hetzelfde doen als wat Yahweh vanaf het begin af aan had, heeft gezegd. Ik wil dat je een teken hebt op je rechterhand en op je voorhoofd. En hij zegt, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Ik geef ook een teken. Sterker nog, ik maak een teken, zodat Iedereen die dat niet heeft, die mag niet kopen of verkopen. Hier is de wijsheid. Zegt Johannes, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Nou, Dat vind ik dan weer een heel stukje opluchting. Hè? Het is een getal van een mens. Dus hij is niet almachtig of wat ook. Het is een getal van een mens. Openbaring 14, vers 1. En ik zag en zie. Het lamp stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Dus dat plan van Java gaat nog steeds door. Er wordt nog steeds worden de uitverkorenen krijgen op het voorhoofd de naam van zijn vader. En ik hoorde geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en dat is het geluid van een zware donderslag. Ik hoorde het geluid van siterspelers die op hun CITES spelen. Dus een gigantisch muziekkoor. Denk ik dat daar speelt. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon. Voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. En dat zijn speciale mensen. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn. Want ze zijn maagden. Deze zijn het die van het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen van God en het lam. Nou als dat letterlijk zo is... Nou, ik ben geen maagd, ik ben getrouwd met adamiek. dus dan gaat het niet over mij. Dus ik denk toch dat het aparte mensen zijn. Ik denk, maar goed, dat weet ik niet. Maar ik denk, als het echt over maagden gaat, dan zijn het zeg maar dus, uh, ja, je zou bijna zeggen vlekkeloze mensen, die dus met hem optrekken. Dus met het lam. En die zijn dus ook al dan in de hemel, denk ik, waar Yeshua is. Dus die 144.000 hebben een hele aparte positie, die dus met hem overal naartoe gaan waar hij ook naartoe gaat. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. Smetteloos, hè? Smetteloos voor de troon van God. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt... en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, openbaring 14 vers 9... Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn. En gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Dus hier wordt gezegd, je kunt ook wel een merkteken hebben op je voorhoofd of op je hand. Maar als dat niet het merkteken is van Yahweh, dan zul je dus de toorn van God ontmoeten. Die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn. Dus de onvermengde toon van Yahweh, die zul je dus ondergaan. Nou, dat is heftig. Dat zal verschrikkelijk heftig zijn. Ja? En dat gaat dus over de mensen die dus kiezen voor een ander merkteken... als het merkteken wat Yahweh in zijn woord had opgegeven. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust... Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Nou, dit is heel opmerkelijk, hè? Want hier gaat het dus over iets. Ze hebben geen rust. Wat vieren wij vandaag? Wij vieren de rust. Ja? En die mensen zullen in eeuwigheid geen rust kennen. Die wordt dus de Sabbat ontzegd. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van Jahwe en het geloof in Yeshua in acht nemen. Nou, hier heb je dus zeg maar dus het onderscheid. Waar gaat het nou over? Dat je de volharding van de Heilige moet hebben. En waar blijkt die uit? Die blijkt dus uit het openbaar komen van diegenen die de geboden van Yahweh en het geloof in Yeshua in acht nemen. Wat is dan het teken? Mijns inzien is dit het teken. Luister Israël. Jawe onze God, Jawe is één. Daarom zult u Jawe uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En waarom is dat zo? Omdat direct achter dit stukje uit de Torah staat dat je het op je hand en op je voorhoofd moet binden. Dus mijns inzien is het teken waar het constant over gaat en waar je op afgerekend wordt is dit. Luister Israël, Jawe onze God, ja, wij is één. En je zult hem lief hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Dat staat rechtstreeks in de Torah. Openbaring 14 vers 12, hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van Jawe en het geloof in Yeshua... In acht nemen. Openbaar 14 vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen. Schrijf. Zalig zijn de doden die in Jawes sterven van nu aan. Ja zegt de geest. Opdat zij rusten van hun inspanningen. En hun werken volgen met hen. En wat was het teken van die andere groep. Zij zullen geen rust kennen tot in eeuwigheid. Amen. Don't